4 uur. Dooral Negens met het NOS-journaal. Op de London Bridge in het centrum van de Britse hoofdstad heeft de politie een man doodgeschoten, melden Britse media. Dat zou zijn gebeurd nadat hij mensen op de drukke brug had aangevallen met een mes. Onduidelijk is of hij slachtoffers heeft gemaakt. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig en de brug over de Theems is ontruimd en afgesloten. Over de achtergrond van de man is niets bekend. In Suriname zijn de eerste vonnissen uitgesproken in het proces van de decembermoorden. oud bataljonscommandant Etienne Boerenveen is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Tegen hem was 20 jaar geëist. In december 1982 werden 15 tegenstanders van het bewind gemarteld en vermoord. Tegen toenmalig legerleider en huidig president Boutersen is ook 20 jaar geëist. Hij hoort later zijn vonnis, maar hij is op dit moment op staatsbezoek in China.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 Een lerares in Amsterdam is onwel geworden na het drinken van thee waar een leerling een schoonmaakmiddel bij had gedaan. De scholieren van het Welland College deed dat omdat ze haar telefoon niet mocht gebruiken. De docenten herstelt nog thuis. De school zegt dat het meisje is geschrokken en spijt heeft van haar actie. Ze wordt overgeplaatst naar een andere vestiging en krijgt extra begeleiding. Het weer. Vanaf zee trekken wolken en buien het land binnen. Het is ongeveer 8 graden. Vanavond waait het minder hard. In het weekend alleen aan de kust soms nog een bij. Morgen is het zonnig, 7 graden. Zondag veel meer bewolking, bij hooguit 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANBB. Files met flinke vertraging staan er op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... voor Muiden 4 kilometer na een aanrijding. De oponthoud is ongeveer een kwartier... Op de A4 richting Den Haag staat tussen Nieuw Vennep en Zoeterwouder nog altijd 14 kilometer. Dat kost je zo'n 20 minuten extra. Op de A5, hoofddorp richting Amsterdam, voor de aansluiting met de A10, 5 kilometer met zo'n drie kwartier oponthoud. Het heeft te maken met een ongeluk op de A10 en de A8, net boven de Koentenol. Dan op de N516, Zaandam richting Oostzaan, staat voor de aansluiting met de A8 2 kilometer met een vertraging van zo'n 10 minuten.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 Zin in ZFM ZFM Met nu het ritme, het ritme van ZFM ZFM Ik kom binnen in de bar Ik zie een meisje zitten, ben meteen in de war Supervel haar en ze kijkt een beetje ton. Kijk niet goed, ze zat andersom Dus ik loop om de heen Eén minuutje kletsen en ik mag er meteen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 je bent beter dan Cherry, zoveel heter dan Cherry, je ja. komt zo diep dan Cherry. Je bent beter dan voor deze werd, ja. vergeet het maar Cherry, want hij is beter dan Cherry.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 Hey, dat was niet zo slim Oké, okay, inhoudelijk heb ik misschien al wat meer met Baudet Maar dat is ook niet alles, want jij bent dan weer beter, dan beter in bed in Oh ja, wat Je bent beter dan Cherry Zo vergeten dan Cherry Je komt verdiepen dan Cherry Je bent beter dan Baudet in bed Ja, je vergeten maar Cherry Want hij is beter dan Cherry Hij komt voldiepen dan Cherry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 ik ben beter dan het in bed Ja, je hebt een met je die. Ik ga door naar de schermen. Show in yes. 9. Dit is ZFM. I like us better when we're wasted. It makes it easier to fade, yeah, yeah, yeah The only time we really talk is when. I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 Nu My name is intoxicated